Robert Baltus met het NOS Journaal. Regeringspartijen D66, VVD en CDA benadrukken dat de spreidingswet blijft. De landelijke fractievoorzitters reageren daarmee op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. In gemeenten waar verzet was over de opvang van asielzoekers... wonnen vaak partijen die tegen een AZC zijn. Zij beloofden dat er in hun dorp of stad geen nieuw asielzoekerscentrum komt. De landelijke fractievoorzitters tegen dat de lokale politiek daar helemaal niet over gaat en dat de Spreidingswet nodig is om de problemen in de asielopvang op te lossen. In Schoonhoven is vanochtend vroeg een man van Iraanse afkomst neergeschoten op straat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe hij eraan toe is. Politie, justitie en de coördinator terrorismebestrijding... nemen extra veiligheidsmaatregelen vanwege de Iraanse achtergrond van het slachtoffer. De schutter is op de vlucht geslagen. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen in Europa blijft de Europese rente gelijk. De ECB grijpt niet in, zegt economieredacteur Elsbeth Heersink. De ECB verandert de rente nu niet omdat de inflatie dicht bij het doel ligt van de centrale bank van 2%. En zelfs met deze eerste gevolgen meegenomen van de Iran-oorlog is ingrijpen niet nodig, zegt de ECB-president Christine Lagarde. Wel verwacht de bank dat de oorlog leidt tot minder economische groei... en een iets hogere inflatie. Het Openbaar Ministerie eist twee jaar cel tegen een ambtenaar... van de gemeente Haarlem vanwege fraude. Door documenten te vervalsen kon hij op een goedkope manier... een stuk gemeentegrond aankopen. Het stuk grond is intussen weer van de gemeente Haarlem. Het weer vanavond en vannacht trekken wolken over... en lokaal kan er wat regen vallen...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 Ik denk aan de andere kant van de radio. Zijn dat die broertjes Pol? Nee, dit zijn niet Ruben en Matthijs Pol. Dit is de band Modern Figure, zoals je dat mooi uitspreekt. En de band komt uit Amsterdam. En ja, het uh, zit wel in dezelfde richting. Synthwave of Electropop, hoe je het noemen wilt. Maar uh, dat, dat zijn wel verwanten aan elkaar. Maar dit is toch duidelijk een uh, band die zelf uh, bezig is. Uh, Modern Fiction met uh, Why Not Say It. En dat uh, begon en markeerde het uh, punt van de derde uur van deze Alternative FM. Waarbij wij vanavond weer de eerste live uitzending gewoon weer op de donderdagavond hebben. De Robbe Akda Award is voorbij. Ik vind het uh, aan het begin altijd leuk. Maar dan heb ik op een gegeven moment drie van die voorrondes gehad. En dan begint het toch alweer een beetje te knagen. Zat ik maar of stond ik maar weer in die studio? Want ik vind het allemaal leuk die, die bands voorbij zien komen. En Escalatie gaat dan op het hoofdpodium van Bevrijdingspop spelen. Dat mogen ze doen, want zij zijn de winnaars. En het hele leuke was... Ik zei al, na de eerste voorronde, het is voor mij helemaal duidelijk... Die speelt op 5 mei. En ik kreeg gelijk. Dus... Mensen stonden me heel graag aan te kijken en verbaasd te kijken van... Wa, wat, hoe weet die koper dat? Ja, dat ja, is gewoon, uh, gewoon één in één bij elkaar optellen. Het zijn twaalf. Nou, ik zal niet zeggen idioten op het podium, maar het scheelt niet veel. Het is uh, misschien als ik er straks nog aan toe kom... dat ik een klein stuk van Escalatie laat horen. Straks gaan we praten met uh, Noël Brouwer en zijn vrienden van Glitz. Want Glitz heeft heel veel nieuws uh, te melden. Ik heb uh, de band een uh, warm hart uh, toegedragen... Als het ging om de laatst verschenen single, Make a Change. Die ga je straks ook horen. Na het gesprek, wat ik met de heren ga voeren. Maar uh, het uh, doet sterk denken aan Queen. En natuurlijk die illustre glam rock bands die we hadden gehad in de jaren 70. Dus dat ga je straks allemaal horen. Maar we hebben natuurlijk ook muziek uit eigen dorp. Want uh, ja, we hebben in zijn uh, maken we dit uh, programma. En daar heeft Wendy Moore haar nieuwe single vorige week al gedropt. Je hebt je toen kunnen horen in een uh, ingeblikte versie, maar nu live En dat nummer dat heet Crocodile Tears. Mm -hmm. De minstens een paar weken van tevoren al nieuwe releases toegestuurd, zoals ook met de Stone Souls. Maar nou mag ik hem laten horen, want 13 maart is dit uitgekomen. De nummer dat heet Empty Hands. Daarvoor hoorde je Wendy Moore met uh, Crocodile Tears en niet Crocodile Dundee. Rover Onslow heet de man. En Leah Strutt is zijn nieuwe single. Hey Leah Strutt Listen to my voice of reason. Cause the one in your gut says it's all the fault of boys and seasons. All the fault of boys and seasons. <laughs> Go and catch your train, or you'll be late for your own dreams, love. Yes, it is your fate. Let your hair down to your knees, love. <sighs> It's in your eyes. I'll always believe you even if you tell me nothing but lies. While chain smoking her brains out Burns on mama's couch It's way too late Should we get taken out? De man Leo Strut was het de single die je hebt kunnen horen en dit is High on Chai met What's Going On. This Al die gong, dat doet het hem. Uh, dit was glitz met B, B En ja, over glitz gesproken. We hebben de heren aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ja, ja. Uh, de complete band, als het uh, goed is. Ik uh, ga beginnen met Noël, want uh, daar heb ik uh, even het lijntje mee uitgegooid. Uh, um, nou, het begon nog net niet met, uh, met dit uh, nummer, maar meer met Fools Demise, geloof ik. Toch? Ja, klopt. Ja. Zeker, dat was uh, het eerste wat we hebben uitgebracht. Ja, um, vertel even over, over Glitz. Um, ja, want uh, laat ik eerst even met jou beginnen, Noel. Uh, uh, want die band, die, die, die vraagt al, uh, er zit ook een, een, een beetje glam-rock-achtig element. Nou, heel sterk zit, er, uh, zit erin. Uh, hoe is dat uh, zo ontstaan? Hoe, hoe voelen jullie eigenlijk aangetrokken tot de Glamrock? Laat ik het dan anders en beter stellen in dat, dat opzicht. Um, nou ja, sowieso met de naam Glit uh, leg je al gauw een, een brug naar het stukje Glam. Ja. Um, zelf treden we nog niet op in glitterpakken eigenlijk. <laughs> uh, maar het ziet er natuurlijk wel leuk uit. Maar we zijn vooral, um, ja hoe zeg je het... Uh, heel erg verliefd. Uh, en we missen heel erg de, ja, de, de elegantie van de jaren zeventig. Denk aan ja, gewoon de kleinste, fijnste dingen. De satijnen rode jasjes. Uh, satijnen broeken. Gewoon al dat soort dingen. Mooie, grote armbanden. Weet je, juwelen bij mannen. Ja. Dat soort dingen. Ja. Um, kan je op zich wel als een lichtelijke glam zien. Uh, uiteindelijk zien we onszelf niet als een totale glamrock band. Nee. het is vooral dan het, het, het, uh, het exterieur. He, dus uh, nou, de, de stage presence, de performance en uh, hoe wij eruit zien. Ja. Maar diep van binnen zit er toch wel echt een, uh, eigenlijk een heel, heel groot hard rock hard. Ja, ah, dat, dat, dat zit erin. Uh, stel even de band aan, uh, aan, je, aan ons voor, want uh, jullie zitten op een speaker. Dus uh, laat maar horen, wie, met wie heb ik het uh, genoeg? Uh, de volgende in dit geval? De volgende. Ja. Nou, nou, Goeiedag, ik ben uh, Jesse, Jesse Mook. Ik ben de drummer van de band. Ja, ik ben 18 jaar oud Ja, uh, uh, gezellig. Ja, even over jou, Jesse. Maar heb jij uh, een muzikale achtergrond? Ben je met een opleiding of zo bezig? Nee, nee, niks. We doen niks qua muziekscholing. Uh, de hele band niet eigenlijk. Maar ik, uh, mijn vader is gitarist. En ah. daar komt het een beetje uit vandaan. Heel erg uh, Jimi Hendrix achter Rory Gallagher, dat soort dingen. Ja. Dus hij was ook. Mijn eerste introductie tot muziek. En hij was ook mijn eerste band. En dat is ook eigenlijk hoe ik met, bij Glitz ben gekomen. Dat is eigenlijk allemaal via mijn vader. Hij heeft me echt daarin opgebracht, om zo ja. maar te zeggen. Ja. Uh, dan gaan we mag de telefoon weer eventjes uh, naar de volgende. Met wie Hallo. heb ik het genoeg uh, vanavond? Flint, jongen. De gitarist van ah. Glitz. Ja. Uh, ja. Over jou. Um, want we hadden het over de, de muzikale aantrekkingskrachten uh, die Noël heeft uh, geschetst. Um, hoe zit het uh, met jou? Uh, want uh, waar hou jij zelf van? Van uh, wat voor soort muziek? Ja, uh, uh, vooral eigenlijk uh, oude muziek. Ja. Ja? ja, maar ook weer hele andere muziek. Luister eigenlijk van alles. Ja, dus je bent eigenlijk uh, een net als ik een beetje een muzikale omnivoor. Ja, ja, ja. Vind ik ja, een mooie benaming ervoor. Ja, ja, ja Nou ja. ja. Uh, dan missen we nog nummer vier. En uh, dan, uh, dan, dan hebben we het hele setje compleet, volgens mij. Ja, en die missen wij ook hier. Ja. <laughs> uh, jullie zijn maar vanavond met z'n drieën, begrijp ik. Ja, ja nee, er is een, uh, door omstandigheden is hij er helaas even vanavond niet bij. Maar ik kan hem wel introduceren voor je. Ja, en wie is dat dan, de laatste? Brendan Aafjes, 20 Aha. jaar, de bassist. Ja. En, nou ja, euh, ik weet niet of je een mooie vraag had voor hem. Ik nou. Ja, de bassist, de, dan denk ik aan John Deacon bijvoorbeeld. <laughs> Om ja. Wat te noemen? Ja. Zo'n stille nou, Willy, ja. is, de, is hij dat eigenlijk ook of niet? Uh, nou, het ligt eraan. Ja. Bij, de, bij, de, bij verschillende personen. Uh, iedereen heeft denk ik een ander, uh, <lacht> ander, ander gezicht van hem. <lacht> Wij kennen hem als, uh, nou, druk wil ik niet zeggen. <lacht> maar gewoon een hele leuke, gezellige jongen. Ja. En uh, op het podium kan hij ook flink dansen, zoals John Deacon. <lacht> Ja, hoe belangrijk is uh, een stemming binnen een band, uh, jongens? Dat is van levensbelang voor ja? een band. Ja. ja. Uh, als, je, als, je, als je geen stemming hebt, als die stemming niet goed is, dan krijg je frictie en nou ja, dat is natuurlijk nooit leuk op allerlei vlaktes niet. Nee. Dus dat moet je gewoon uh, zien te voorkomen. Ja. Veel met elkaar lullen, veel praten. Ja. En uh, gisteren zijn we naar de stembus geweest. waren jullie daarvoor in de stemming? <laughs> uh, ja, nou, wij waren denk ik wel in de stemming, hè? Ja, waarom niet. Ja. Goed. Um, dan even over de plek waar jullie uh, zitten. Want ik heb het altijd over beverwijk schuinen waar, waar Wat is het nu precies? Zit het ergens tussenin, of uh, hoe zit dat? Nou ja, wij um, komen eigenlijk... Even kijken, oorspronkelijk uh, komt de helft uit WijkHC. Echt... Uh, die woont daar. Ja. Ik, al, ik uh, als liedzanger, ik ben dan een beetje degene die uh, tussen Beverwijk en Wijkenzee springt. Ik ben voor de helft opgegroeid in Wijkenzee. ja Maar ook op de basisschool. Ja. En nou ja, uh, Jesse zat dan niet daar op de basisschool. Maar die komt daar denk ik ook al serieus lang. Ja, een hele leven. Dus vandaar, maar Wijkenzee houden we gewoon als kern aan. Ja, lijkt mij een goed, uh, goed plan jongens. Want, uh, want, dat, want dat vind ik, vind ik eigenlijk uh, wel het uh, leukste. Uh, want, uh, want ik heb het al een paar keer gewoon ook gezegd. Maar um, ja, want, want uh, zijn er eigenlijk, is er dan echt nog een plek waar je bijvoorbeeld op een, bij zo'n strandpaviljoen uh, bijvoorbeeld een beetje de, de boel plat kan spelen? Want ik heb ook me uh, uh, laten vertellen, het visbakfestival wordt weer opgetuigd. Dus ik, het lijkt mij dat jullie daar op die dorpsweide daar ook uh, geen modderfiguur kunnen slaan uh, wat, wat dat er gaat. Nou, keer, we, gaan, we gaan 5 april uh, op het visbakfestival spelen in Café de Zon. Dat Groot bedoel ik dus. Podium, ja. Op het hoofdpodium. Ja. ja, ja. En we ja. er super veel zin in. Dat wordt echt een feestje. Ja, dat lijkt mij ook. Want uh, dat, dat is toch wel de plek, denk ik. Om dat even te laten merken dat jullie er zijn in, in dat opzicht. Toch? Sowieso. En het voelt ook een beetje als een tijdwedstrijd natuurlijk. Ja. En nu heeft C gewoon een ontzettende grote muzikale kring. Hm. Uh, er zijn superveel getalenteerde muzikanten die uit Wijk C Zee komen. Ja. Dus ja, die, die, die ken je ook allemaal en dan is het gewoon een hele leuke omgeving om je in te bevinden. Ja, want De Zon, daar ken ik uh, nog, uh, maar dat is een heel lang verleden, maar de man uh, speelt toch wel koffermateriaal. Ruud Janssen, zegt jullie dat wat? Oh, wat leuk. Ruud Jans. Yeah. Ja. Ja. Nou, dat is, uh, ja, Dat is, uh, is uh, echt een legende. Ja, dat is een legend, hè? Ja, dat dacht ik al. Dus uh, ja, nee. Ja. <laughs> ja, leuk, want wij, dat weet jij. ik weet niet of jij dat weet, wij hebben ooit met Ruud Jans uh, ook opgetreden. Meen je niet? Meen je niet? Echt waar? Ja? Ja, wij zijn, uh, nou ja, dat was, uh, we zijn eigenlijk bij elkaar gebracht. Ja. Door een uh, muzikant uit WKC. En wij hadden dus altijd het idee dat Ruud Janssen ons. Uh, dat, hij, dat hij onze muziek niet zo leuk vond. Want het was gewoon altijd per toeval dat als wij gingen optreden. dat hij naar huis ging. <laughs> <laughs> maar nou ja, wij gingen dus een uh, cover van de Beatles uh, met z'n allen doen, met z'n vijven. Ja. een hele bulldog. En na de eerste keer repeteren. was het ijs in één keer gebroken. En nou ja fantastisch was het. En hij vond het superleuk ook. Ja, geloof dat geloof eigenlijk... ik graag, ja. En toen kwamen we erachter dat uh, onze, wat was het? onze ideeën gewoon niet klopten. Want hij, hij vindt het heel leuk wat we doen. Ja, ja. <laughs> ja, dus... ja Ruud, oh, heeft, Ruud. Ruud heeft op de plek waar ik nu sta ook een radioprogramma gedaan. Dus uh, ah, ah, ja, ja, ja daar, ken, daar ken ik hem onder meer van. Want, maar, maar hij heeft ook in een heel grijs verleden uh, nog dat wij uh, in de eerste aanleg nog Grand Prix's hadden in de jaren 80. Toen uh, hadden wij zo'n soort band van Grand Prix-festival. En aan het eind van de Halve Straat in Zandvoort. Uh, daar uh, stond de De Ruud-Jansband. En dat was altijd mega vol. Dus. Ik weet er alles van. Dus uh, ja, deze, deze man is, is inderdaad nou, een legende. Dus, uh, daar, daar moeten we maar hij heeft ooit in de zon opgespeeld. Uh, dat weet ik. Dus uh, ja, daarom uh, verwijs ja, ik vaker daar ook naar. Vaak hoor. heel vaak zo. Ja, ja, ja dus, uh, dus dat is wel. Het cirkeltje wordt allemaal aardig rond. Uh, maar oh, ja. uh, het belangrijkste gaan we nu even behandelen. Want op een gegeven moment kreeg ik uh, de single. Uh, um, wat was dat ook alweer? Winter, Winterkloof. Dat Winterklo. Ja, Winterklo. En Winterklo. toen maakte ik op een gegeven moment. er zat een gitaarsolo in. De dat deed mij zo sterk denken aan Brian May. Dat ik bij uh, de pet van 3 voor 12 Noord-Holland zeg. Zou die het al opgemerkt hebben? En nu komt het antwoord: Ja. Ja. Ja. Het is, het is gebeurd, een... hè? <laughs> ja. Het is gebeurd, ja. ja, ja. ja hoe, hoe is dat eigenlijk uh, gegaan? Eigenlijk? Uh, uh, uh, is dat door een tagje van mij, of, of hoe zit dat? Uh, hoe is die erachter nou, gekomen? Helaas niet door jou. Nee, maar... Dat, dat zou wel heel mooi, uh, mooi geweest zijn, maar dat is dus niet door mij. Nee, maar vertel. Het is via Instagram gegaan. Uh -huh. dus, uh, nou, hij zag een filmpje voorbij komen uh, van ons vieren die aan het zingen waren... in, uh, in harmonie natuurlijk, hè, in ja. koor. Ja. Uh, nou ja, weet je, het filmpje duurt helemaal niet zo lang. Uh, gebeurt niet veel geks. We doen gewoon ons ding. Yeah. En we vermelden bij het feit dat uh, dat nummer wat wij aan het zingen waren met z'n Dat was de eerste keer dat wij met z'n ook echt in koor zongen. Yeah. Maar nou, hij heeft dus door, door dat filmpje heeft hij ons gevolgd. Daar kregen we die melding van, van yeah. Brian May for real. Is yeah. dus je begonnen te volgen via je reel. En ja, ik werd wakker en ik zag het. En eerst voelde het nog een beetje alsof ik aan het slapen was, alsof ik, ik droom, uh, aan het ervaren was. Ja, dat geloof ik graag, ik tij, ja. Ik kijk in de groepsapp en het is stil. <lacht> ik denk, nou, dan, zal, dan zal het wel gewoon aan mij liggen. Dus ik belde gitarist. Nou ja, ja. ja jij dacht dat er heel wat anders aan de hand was? Ja. ja ik dacht, dacht Noel belt me nooit zo vroeg, dus... Uh, <lacht> dus dacht, wat, wat is er nou allemaal dan? Uh, ik zeg flint, Brian mee volgt ons en hij zegt gewoon niet. En nou, Even later uh, was het raak, ja. ja. ja komt hyperventileren. Hyperventileren ja. Ja. ja. ja, dat, dat geloof ik. Ja, dat geloof ik graag. Uh, maar dat, dat gaat de consequenties hebben. Want als er een hele grote meneer uh, die ooit zelf deel heeft uitgemaakt van Queen... ...en ineens lucht krijgt van de vier jongens uit Wijk aan Zee die uh, uh, ja, muziek maken... ...die ook sterk doet denken aan Queen, want ik zeg het niet zomaar... Ja, dan, dan, dan moet er toch wel wat, wat gaan gebeuren, denk ik zo. Toch? Nou, dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk. Hè. Ja. Het is wel echt een enorme... Het, het is gewoon echt erkenning ook. Ja. Uh, zo voelt het voor ons. En ja, dat, dat, voelt, dat is groter dan een eer, weet je wel. Dat hmm. is bijna niet te omschrijven. Het is voor ons vooral, vooral een moment van erkenning, van oké. Okay, uh, als hij het apprecieert, dan is het oké, okay, weet je wel. Ja. Dan vergeet je al die negatieve dingen die mensen zeggen. van nou sommigen vinden het niet origineel, de ander vindt het copycat. Maar ik denk nou, als de, it, de, man, hemzelf, als de man hemzelf dan dit zo leuk, nou, als mm. hij het leuk vindt, laat het gaan. Ja. Dan is het voor mij goed. Nou, ik, ik, ik vind het gewoon, het is uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, het is authentiek uh, klinkend, maar wel degelijk origineel materiaal. Zo ja. omschrijf ik het. Is, en ik vind het dus al die bullshit... want de, de Jorik van Noorders... en ook bijvoorbeeld de Kroes en de Doekse of Haarlem... die maken eigenlijk hetzelfde van wat jullie doen... ook op, op bestaande leest geschoeid. Alleen, uh, het is eigen materiaal, mensen. En het is, we doen dus niet mee aan de koffer en de tributecultuur... want daar heb ik ook een stelling over ingenomen. En dus omarm ik dit gewoon letterlijk. En daarom heb ik ook uh, die meldingen gemaakt van Zou Brian mee het hebben opgemerkt? Ja dus, dus niet door mij, maar gewoon uh, hij is er zelf achter gekomen. Maar uh, het maakt niet uit. Ja. Um, even over uh, Glitz zelf. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Waar niet? Dat is de grote vraag. <laughs> Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Je mag me nummeren. YouTube, YouTube, ja. E-mail, uh, Apple Music. En hoe heet het uh, daar? En hoe heet we, hoe heten we daar? Gaan we, het even, we gaan het even goed langs. We staan op Spotify natuurlijk gewoon als Glitz. Ja. Grote letters. Um, op Instagram zijn we te vinden onder de naam Official Glitz Music. Yep. Op Facebook de band Glitz. Hoe mis ik er dan een? Nou, YouTube ook Official Glitz Music. Ja. Website gaat er binnenkort komen. Maar nou ja, dat... dan, uh, daar, komt, daar komt alles uh, in één natuurlijk. Ja. En op TikTok, niet te vergeten... bijna 10.000 volgers... lit Music. Duidelijk. Uh, dan gaan we hem uh, laten horen... want dit doet mij heel sterk aan uh, Queen Denken... en dat is uh, de laatste single... en dat is Make a Chance. En niet Make a Chance, maar Make a Change van Glitz. En ze komen, nou dat hebben ze zelf gezegd. uit het altijd pittoreske Wijk en zee. Want dat, dat is het, daar komen ze gewoon vandaan. We gaan zo langzamerhand een beetje naar het einde van dit programma. En dat doen we met. Wem, of Bram, hoe je het maar noemen wilt. En dat nummer dat heet Be Here. I wanna be here, be in the moment and clear. Notice the sounds going through my ears, notice the stars, I think about the art, and I know. I tried to show no fear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 Ooh, De winnares van de grote prijs van Nederland bij de categorie... Singersongbreiders uit 2008, Fabia de Dammers was dat. De nummer heb je misschien wel een paar keer voorbij horen komen... toen wij nog de ingeblikte uitzending hadden. En nu voel ik het toch wel eens weer noodzakelijk om hem weer eens te laten horen. All these feelings heeft ze geschreven voor de stichting Borderline, geloof ik ook. Uh, daarvoor hoorde je 'Wam', moet ik zeggen, mijn be-here...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 and your sunburnt here You think of me, how I loved you so and how I tried to get through to get through Oh I loved you so Now I tried to get through Yes you think of me Oh I loved you so Now I tried to get through Dit behoort tot het andere geluid van Vallendam. Kat van Doe. En je hoorde de frontvrouw Donna-Marie van die ook met PM Bond, oftewel Paul Intibi, betrokken is bij een cats-project. Dat is een, ja, een soort van herarrangement wat ze aan het doen zijn met onder meer Tim Knol... en geloof ik ook Jordi Tuyp die er ook bij betrokken is... Maar er zitten ook al wat uh, Vollendomse muzikanten. En deze Donner Marie Veerman. En natuurlijk uh, P.M. Bond zelf ook. We gaan afsluiten. En dat doen we met uh, Scraps van Alaska. Ik zeg tot volgende week. Dag. Scraps, of old, scraps of gold, Scraps of gold.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 This fire I was told that would spark hope for my soul And like some light would then beam out of me Was it God that I'd have felt so deep inside Oh how I wept of happiness so true It couldn't be shared through anyone but you